In de vliegontse zijn doorzocht op luchthavens bij New York zaten geen explosieven of chemische wapens. Alle meldingen daarover bleken vals. Bij de Amerikaanse autoriteiten kwamen gisteren meldingen binnen over chemische wapens in zeker vier toestellen. Die waren opgestegen in Europa en Saoedi-Arabië en waren op weg naar de luchthavens JFK en Newark. Het toestel uit Parijs werd naar New York begeleid door gevechtvliegtuigen. En geen van de toestellen is iets verdacht gevonden, zegt de FBI. Een latere melding over een vliegtuig van Parijs naar Boston werd ongeloofwaardig geacht. Dat toestel kon gewoon landen. Bij een uit de hand gelopen ruzie in een gevangenis in Brazilië... zijn zeker acht gevangenen gedood. In de gevangenis in de buurt van de kustplaats Salvador... gingen leden van rivaliserende bendes elkaar te lijf. Een gevangene werd daarbij onthoofd. Bij de redder werden ook bijna vijftig mensen gegijzeld... onder wie familieleden die in de gevangenis op bezoek waren bij hun naasten... De gijzelaars kwamen na enkele uren weer vrij. In de loop van de dag werd het ook weer rustig in het cellencomplex. Volgens Braziliaanse media is de gevangenis overbevolkt. Het complex is gebouwd op 650 gevangenen, terwijl er zo'n 1500 zitten. Het vermiste meisje Merlin is terecht. Ze maakt het naar omstandigheden goed, zegt de politie in Rotterdam. Ze is teruggevonden in een woning in Diemen. Er zijn twee mannen aangehouden. Wat er de afgelopen dagen is gebeurd en wat het verband is... tussen het meisje en de verdachte, is onduidelijk. De 14-jarige Merlin uit Hardingsveld Giesendam... kwam vrijdag niet thuis uit school. Zondag stuurde de politie samen met Amber Alert... lokaal nog sms'jes rond in de hoop op meer informatie. Ook kregen onder meer agenten en medewerkers in het open... Maar vervoer een bericht over de vermissing. En die actie leverde tien serieuze tips op. Het weer, vannacht de opklaringen. Vooral in het noorden een enkel buitje, minimaal rond 6 graden. Overdag wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Vooral vanmiddag in het westen. Zeer plaatselijk is nog een bui mogelijk. En het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het Zandwoord. heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het.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 He really didn't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 Take a chance, it might not come no around. But it's me. Maybe... ZFM Zandvoort.nl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 Laat ik niet luisteren want ik...